Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Extreem zwaar vuurwerk maakt eerste slachtoffers. Vice-president Egypte maakt aftreden bekend op dag 2 van referendum... en homo-belangenorganisatie verbijsterd door uitspraken paus-Benedictus. Het weer vanavond blijft het stevig doorregenen. Plaatselijk valt meer dan 20 millimeter... Temperatuur loopt vanavond en vannacht op. Ook morgen af en toe regen in de loop van de middag. Wordt het wat droger en het wordt 9 tot 13 graden. Illegaal vuurwerk wordt steeds gevaarlijker. Daarvoor waarschuwt de politie. Ruim een week voor oud en nieuw hebben ziekenhuizen de eerste slachtoffers al behandeld. Politieagent Ad Nieuwdorp van de taskforce Opsporing Vuurwerk-Bommenmakers over dat zware vuurwerk. Tot, uh...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 Ja, het is echt uh, vergelijkbaar met de handgranaat die, die weggegooid wordt. En zeker ook als die nog in een, uh, in een vuilnisbak of iets dergelijks terechtkomt, waardoor er ook uh, scherfwerking uh, rond kan gaan vliegen. Ja, dan is de kans op uh, ernstig letsel uh, duidelijk toegenomen. Ja, is het al veel gebeurd dit jaar? Er zijn inderdaad al een aantal incidenten geweest... maar uh, ja, totaal aantal uh, letselschades uh, en, en schadegevallen... hebben we pas uh, begin volgend jaar in beeld. Ja, is het, nou, is het makkelijk te krijgen? De, stel, ik wil zo'n zo big boy hebben...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 Maandag komt de politie met cijfers over de hoeveelheid illegaal vuurwerk die tot nu toe in beslag is genomen. De Egyptische vicepresident Mekki heeft ontslag genomen. Hij zegt dat hij zich als jurist niet thuis voelt in de politiek. Mekki was rechter totdat president Morsi hem in augustus tot vicepresident benoemde. Vandaag is in Egypte de tweede dag van het referendum over een nieuwe grondwet. In die nieuwe grondwet verdwijnt de post van vicepresident... Maar dat is volgens politici in Cairo niet de reden voor het vertrek van Mekkie. De uitslag van het referendum wordt niet voor morgen verwacht. De moeder van de zeilbroers uit Vijfhuizen is niet van plan om haar kinderen naar Nederland te sturen. De jongens van 14 en 15 maken een zeilreis door Europa... omdat ze naar eigen zeggen op geen enkele school in Nederland passend onderwijs kunnen krijgen. De broers zijn hoogbegaafd en dyslectisch. Gisteren bepaalde de rechter dat jeugdzorg toezicht moet krijgen op de jongens... zodat ze weer naar school gaan. Hun moeder werkt daar niet aan mee.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 moeten oplossen, dan moeten ze hier ook zijn. En het is ook aan de gezinsvoogd om met hen natuurlijk in gesprek te gaan. De raad zegt verder dat de jongens die nu in Spanje zijn... nooit toestemming hebben gekregen om op reis te gaan. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het einde van het jaar nadert en voor veel politici is dat een reden... om terug te blikken. En dat geldt ook voor Gert Leers, die in het kabinet Rutte 1... misschien wel de lastigste post had in migratie en asiel. In een interview met Eén Vandaag zegt Leers dat hij door Wilders... behoorlijk onder druk werd gezet om het aantal asielzoekers omlaag te krijgen. Waar het met uh, Wilders telkens om ging, was voortdurend het gevecht over de aantallen. Waarin hij zei, en ik reken je af op de aantallen... en ik altijd zei, ja, maar wacht eens even... er staat ook nog iets als ombuiging en beheersing. En dat zijn voor mij veel meer kwalitatieve begrippen... en ik pin me niet vast op die aantallen. Maar Leers had ook te maken met premier Rutte en vicepremier Verhagen. Hun belang was niet altijd hetzelfde als dat van Leers. Ik wilde op de beperkte smalle marges die ik had... Verbreden. Ik wilde zoeken naar mijn eigen weg. En uh, Rutte en Verhagen hadden natuurlijk ook een ander belang. En dat is coalitiebelang overeind te houden. De gedoogpartner in toom te houden. En dat ging natuurlijk niet altijd zonder wrijving. Dat was af en toe best uh, zeg maar gedoe, gezoek. Maar uiteindelijk uh, denk ik wel dat we er altijd uit zijn gekomen. Uh, de gevechten hebben zich met name plaatsgevonden rond die aantallen. Uh, ik blijf vinden en ik vond dat niet iedere migrant erin te veel was. Ik heb dat verschillende keren tot uitdrukking gebracht. Nou ja, en Wilders, eh, die focuste zich heel erg sterk op... Eh, het moet terug, minder en eh, in aantallen naar beneden. Nou ja, en eh, daarin zeg maar, hebben we geschuurd, langs elkaar geschuurd. Het volledige interview met Leers wordt straks op Nederland 1 uitgezonden in 1Vandaag. In zomer is een man van 21 omgekomen toen hij onder een giertank terechtkwam. Het ongeluk gebeurde volgens de politie op nog onverklaarbare wijze. De tank zat volgens ons Brabant achter een trekker. Of de tank is omgeslagen of dat de man is overreden is niet bekendgemaakt. De politie van Kerkrade heeft op straat een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Ze lagen langs een weg in buitengebied. Een politiewoordvoerder over de vondst. Het gaat om acht stalen vaten en 23 kunststof... Vaten. Uh, de brandweer is er ook bij geweest. Besloten is dus nu dat er een gespecialiseerd bedrijf komt... en die zorgt dat die vaten vakkundig worden weggebracht. En de politie neemt een monster ervan om te kijken wat er precies in zit. Mogelijk houdt de vondst verband met een excercie-laboratorium... dat woensdag in Kerkraden werd ontdekt. Brandweerlieden starten op het lab bij het blussen van een boerderijbrand. Homo-organisatie COC noemt de uitspraken van de paus... over homoseksualiteit verbijsterend en liefdeloos...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 De Syrische president Assad zal niet aftreden... zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ook als Rusland en China hem onder druk zouden zetten... blijft Assad volgens hem gewoon zitten. Mocht Assad toch naar het buitenland vluchten... dan hoeft hij niet bij Moskou aan te kloppen voor asiel, zei Lavrov. De minister denkt overigens dat geen van de strijdende partijen in Syrië zal winnen. Volgens Lavrov zijn de chemische wapens in Syrië veilig. De wapens zouden op één of twee veilige plaatsen liggen. Voorheen lagen ze verspreid over het hele land. Lavrov beweert dat de chemische wapens niet in handen kunnen vallen van de opstandelingen. In België zijn bij een overval op een couriersbedrijf duizenden iPhones gestolen. Vier zwaar bewapende mannen liepen vanochtend het magazijn in Kortenberg binnen... en bedreigden het personeel. Vervolgens gingen ze ervandoor met de partij Nieuwste Apple Telefoons. De iPhones waren bestemd voor het Belgische telecombedrijf Mobistar. Door de overval komt de bevoorrading in het hele land in gevaar... zegt het bedrijf in Belgische media... Klanten moeten volgens Mobistar daarom even geduld hebben. De daders van de overval zijn spoorloos. Sport. Voormalig ploegarts Geert Leinders heeft een centrale rol gespeeld bij het gebruik van verboden middelen bij de Rabobank Wielerploeg, blijkt uit een ongecensureerde versie van het Usada-rapport dat journalisten van NRC Handelsblad konden inzien. In dat rapport verklaarde oud raborenner renner Levi Leipheimer onder ede dat de Vlaamse dokter de belangrijkste speel was... in het dopingprogramma van de Nederlandse wielerploeg. Er is nog meer neers tegenslag voor de Rabo's. De Rus Dennis Mentjof heeft zijn eindzege in de Vuelta van 2005... terug moeten geven aan Roberto Heras. De Spanjaard werd betrapt op EPO gebruik en raakte daardoor een groot aantal overwinningen kwijt. De zegen in de Ronde van Spanje ging naar Menschow, die als tweede was geëindigd. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft echter geoordeeld dat de dopingstalen niet goed zijn bewaard en dat daarom Heras zijn zegen moet terugkrijgen. Wietse van Aalte stopt als bondscoach bij de Nederlandse Handboogbond. Hij gaat in dezelfde functie aan de slag in Italië, een van de toonaangevende landen in de handboogsport. Onderleiding van Van Alten eindigde Rick van der Ven dit jaar... bij de Olympische Spelen in Londen verrassend als vierde... en boekten de handboogschutters ook succes bij de Europese kampioenschappen. Mitch Venner is ook de komende vier jaar bondscoach van de Nederlandse turners. De Brit was eerder als adviseur verbonden aan de Gymnastiekbond. Begin dit jaar werd hij benoemd tot bondscoach. Venner gaat zich bezighouden met het mannenturnen van de jeugd... vanaf acht jaar tot en met de senioren... En voor die laatste categorie heeft de KNGU de coaches Bram van Bokhoven, Daniel Knibbeler en vanaf februari Jeroen Jacobs in dienst. GELUIDEN. Nog een keer de hoofdpunten. De politie waarschuwt dat er extreem zwaar vuurwerk in de omloop is. De eerste slachtoffers zijn al behandeld in ziekenhuizen. Vicepresident Mekki van Egypte heeft zijn aftreden bekend gemaakt. In een verklaring zegt Mekki dat hij zich als jurist al langer niet thuis voelt in de politiek. En homo-belangorganisatie COC is verbijsterd door de uitspraak van Paus Benedictus... dat homo's een bedreiging zijn voor de essentie van het menselijk wezen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja, dat scheelt nogal, hè?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 Beleven waar kerstmis voor staat. Luisteren naar het echte kerstverhaal. Met warme dranken en een warm hart. Dat is Samen Kerstvieren. Ik ben Arjan Plezier. Namens de Protestantse Kerk nodig ik u uit... er samen een schitterend kerstfeest van te maken. Kijk op samenkerstvieren.nl Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Henk van Middelaar en Martial Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Deze week publiceerde NRC Handelsblad een lijst met de beste werkgevers. Waar wil iedereen werken? Straks een gesprek met Hedy van E, directeur van Ormit, een bedrijf dat ho hoog scoort bij werknemers. En we praten ook met organisatieadviseur Christel van der Ven over hoe je je personeel gemotiveerd houdt. En we hebben live muziek van Ghosts. Twee weken geleden pleegde Fleur, een meisje uit Staphorst, zelfmoord. In haar afscheidsbrief schreef ze dat haar hoop om niet meer gepest te worden in rook was opgegaan. Begin november schreef student Tim Ribberik een soort brief die daar erg op leek, voor hij ook zelfmoord pleegde. Hier aan tafel psychologe Tessa Lansu, die onderzocht heeft welke kinderen in klasse populair worden en welke niet gisteren ben je op dit onderzoek gepromoveerd... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoe was dat daar? Hoe ging het? Ja, het ging heel goed. Het uh, was een hele leuke dag gisteren. En uh, ja, het was natuurlijk een spannend uurtje. Veel moeilijke vragen van professoren. Maar uh, ik heb er succesvol doorheen geslagen. Dus dat uh, was Cumlaude, een Kom hè? Ja, kom Kijk, dat is uh, heel mooi. Dat is geweldig. En wel met strenge normering. Of hebben ja, ze die niet aangescherpt Nee, aan ze rad... hebben wel uh, op de rooster gelegd. Ja, het, was, het was niet uh, een weggevertje. Oké, oh, okay. goed. Je bent 27... Jij moet je schoolklassen nog heel goed herinneren. Hoe populair was jij? Um, ja, valt wel mee. Uh, gemiddeld, denk valt ik. Valt tegen, bedoel je? Nou, <laughs> nou ja, in de, de middenmoot. Ik weet niet of dat okay. slecht of uh, goed is. Maar, uh, Want wat voor positie had jij in de klas? Um, ja, ik denk tot de middelbare school. Een groepje goede vriendinnen. En uh, daar kon je goed mee overweg. Maar je was niet uh, heel erg opvallend dat iedereen tegen je opkeek. Maar ook niet heel erg opvallend dat iedereen wist uh, nou met jou... Uh, ja, willen we niet geassocieerd worden. Hey, ik praat zo met je verder, maar ik wilde even weten van Hettie uh, van E en uh, Christophe van der Ven. Jullie zitten hier ook. Herinneren jullie je nog welke plek jullie in je ja. klas hadden, Ja, ja ik, was, uh, ik mocht met alle kinderen mee in de eerste klas. Uh, toen met het, als je jarig was, dan ga je tracteren trakteren en dan mag je iemand meenemen. Ik mocht met allemaal mee. Tjewa. Geweldig, hè? Ja. Ja. Ja. Nou, en en, en bleef dat zo? Ja. En op de middelbare scholen ook? Ja, ja nou ja, dat uh, nee, nog maar... heel veel verhalen. Ja. Nee, maar ik, heb, ik ben er wel gelukkig geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. Was je populair? Ja. En, en Christel? Ja, ik herken me wel in het verhaal van Tessa. Volgens mij was ik een goede subtopper qua <laughs> populariteit. Goed, oké. Okay. Dan weten we wat voor vlees we hier in de kuip hebben. Uh, uh, Tessa, welke kinderen in de klas worden populair? Hebben die gemeenschappelijke kenmerken? Ja, het is wel uh, verschilt per leeftijd uh, natuurlijk. En het is ook niet in alle klassen hetzelfde. Uh, maar over het algemeen genomen zie je dat uh, populair kinderen... eigenlijk een, uh, ja, zowel positief gedrag hebben als ook wat negatieve gedrag. Ze, zijn, uh, ze hebben goede sociale vaardigheden. Ze kunnen heel goed inschatten wat andere kinderen uh, willen... Um, ze zijn ook uh, pro-sociaal. Ze vragen een anderen, hoe gaat het met je? Uh, helpen andere kinderen. Maar vaak zijn die kinderen ook in staat om... Um, ja, als ze hun doel willen bereiken... en dat niet uh, via een positieve weg kan... dat ze dan ook wat, uh, wat minder mooie strategieën gebruiken. Misschien, Welke? Uh, ja, ze manipuleren misschien andere kinderen... Um, hm. omdat ze dat ja, goed kunnen inschatten wat anderen uh, kunnen willen. Ja, dat willen. is natuurlijk uh, de andere yeah. kant van dezelfde medaille. En uh, misschien uh, ja, dat ze... Misschien kinderen tegen elkaar uitspelen. Um, als jij uh, dit uh, niet doet, dan mag je niet op mijn verjaardag komen. En geldt dat zowel uh... voor jongens als meisjes, wat je nu zegt? Um, ja, dat uh, wordt eigenlijk wel voor zowel jongens als meisjes uh, gevonden. Het is eigenlijk meer stereotypisch, uh, dat beeld eigenlijk voor meisjes. Uh, dat, uh, um... dat manipuleren. Ja, dat manipuleren of buitensluiten. Mm -hmm. Zeker in de populaire media en films bijvoorbeeld zie je dat heel ja. vaak uh, terugkomen. Uh, maar het is niet zo dat het iets uniek is voor meisjes. Okay. Dat gebeurt ook wel bij jongens. Uh, en is populair hetzelfde als gelicht? Um, nee, ja, het ligt er weer aan uh, welke leeftijd. Maar um, eigenlijk vanaf ja, halverwege tot het einde uh, van de basisschool... worden dat eigenlijk wel heel... Twee heel verschillende dingen. En zeker in de loop van de middelbare school... Uh, zie je dat uh, de populaire kinderen niet altijd per se ook de geliefde kinderen zijn. Dus dat hoeft niet altijd... Uh, maar wat is het verschil dan? Want je zou denken... Uh, je kiest voor iemand die je leuk vindt, die je aardig vindt. Ja, nou ja, dat, dat is ook op jonge leeftijd... Uh, lijkt dat wel heel erg uh, zo overeen te komen. Maar um, misschien dat je dat zelf ook nog wel van je middelbare school kunt herinneren... Um, ja, degenen die populair zijn, daar wordt ook vooral tegen opgekeken. Ze nemen eigenlijk een centrale positie in de groep. Um, ze hebben misschien ook een bepaalde mate van dominantie. En ik denk dat dat wel heel centrale kenmerken zijn... die niet altijd per se samen hoeven te gaan... met ook uh, heel leuk en uh, pro-sociaal gedrag. Ja. Maar het kan wel. Je kan wel en uh, geliefd zijn en populair. Zeker, ja. De, um, onderzoek laat ook zien dat... Uh, dat je ook eigenlijk wat onderscheid kan maken... tussen twee verschillende typen hoogpopulaire kinderen. Ja. Dus de, de wat uh, stoerdere tafs uh, worden ze genoemd in het Engels. Die uh, eigenlijk wat, ja... Is dat een afkorting? Of uh, nee, is Je ja, gewoon taf? Ja, yeah. je bent stoer. Dat, yeah. um, en, en die hebben iets... Um, negatiever gedragsprofiel, zou in ieder geval negatief veranderen. Maar je hebt ook een, een, de models, dus de, de modelstudenten die het uh, ook gewoon goed doen op school en heel aardig gevonden worden. Dus je, je kunt ze niet allemaal over één nee. kam scheren. Maar... En wie van die twee groepen, ik moet het anders vragen hoor, uit welk van die twee groepen komen de leiders? Uit die tofs of uit die uh, models? Ja, ze kunnen allebei leiders zijn. Dus dat, um, ja, dat is niet per se dat een van de twee strategieën dat dat, dat de leider wordt. Het kan op verschillende manieren. Maar ik kan me voorstellen dat een, een, een jongen die uit de models komt... of een meisje, dat dat uh, op langere termijn beter werkt. Omdat je misschien meer respect voor zo iemand hebt. Omdat je hem aardiger vindt. Ja, daar heb ik verder geen aanwijzingen voor dat, dat dat stabieler is. Bijvoorbeeld dat je dan uh, de kans groter is dat je je hoge positie in de groep houdt. Dat, uh, dat weet ik niet. Um, voor zover ik nu aan terug kan denken is... ja, kan het gewoon op beide manieren kun je invloedrijk zijn. Het hier nog heel even naar jou. Ja. Uh, want uh, je vertelde net dat je populair was uh, uh -huh. uh, op de lagere school. Um, maar herken je dat manipuleren waar Tessa het over heeft? Nou, niet bij mezelf. <laughs> <laughs> maar wel, uh, ik kan me nog herinneren. Ik vind het wel leuk, dit gesprek. Want uh, ik kan me nog herinneren dat als meisjes uh, gepest werden op school... dat... Um, dat ik ze mee naar huis mocht nemen van mijn moeder. En ook dat je bijvoorbeeld iedereen uh, mocht uitnodigen op school, weet je wel. Dus de hele klas. Om te zorgen dat dat leuk was, ja. Dus, dus... jij was geliefd en populair. Nou ja, goed, laten we het nou niet overdrijven. Maar <lacht> ik was wel altijd heel erg bewust van het feit dat ik het soms zielig vond als iemand buiten de groep viel. Oh, ja. En uh, um, ja, we gaan het straks over andere dingen hebben, maar bij vrouwen, bij meisjes moet je ontzettend uitkijken dat ze uh, niet een beetje gaan roddelen... en dat je een verkeerde sfeer krijgt. Dus als je daar bewust van bent... en je spreekt af dat je juist zorgt dat je met elkaar vriendinnen bent... en elkaar een beetje een kontje geeft en elkaar helpt... dan kan dat natuurlijk heel positief uitpakken. Ja. Ja. Ik heb hele leuke vriendschappen, grote vriendinnengroepen vaak gehad juist. Ja, um, ja Tessa, uh, uh, wat er zo bijzonder is aan jouw onderzoek... is dat je hebt gekeken naar onbewuste reacties... Mm -hmm. uh, op uh, impopulaire en populaire uh, kinderen. Waarom was je daarin geïnteresseerd? Ja, dus um, best wel veel onderzoek gedaan eigenlijk naar de populariteit oh. in, de, in de klas. Um, en we um, weten eigenlijk uit meer sociaal-psychologisch onderzoek dat, um, ja, dat je naast een bewuste mening, dat je ook een wat meer onbewuste mening kan hebben over zaken of over andere mensen. En uh, dat het ook eigenlijk een ander type gedrag kan sturen. Dus uh, je bewuste mening stuurt vaak je bewuste keuzes... Uh, wat je zegt van iemand te vinden. Maar juist op het moment dat je gedrag wat gedachteloos is misschien... of wat moeilijker te controleren... dan blijkt eigenlijk dat je onbewuste uh, mening, je, je onderbuikgevoel... dat die eigenlijk al heel voorspellend kan zijn voor wat je doet. Dus dat vond ik wel een belangrijke reden om te kijken van... Goh, wat, wat gebeurt er op dat onbewuste niveau? Kunnen we dat meten en kunnen we dat... Uh, Misschien ook uiteindelijk relateren aan hoe kinderen met elkaar omgaan. Um, en wat, wat zie je dan bij die, uh, bij die kinderen? Hoe uh, uh, reageren zij onbewust op die uh, impopulaire klasgenoten? Ja, um, ik heb uh, gekeken naar zowel de bewuste als de onbewuste reactie. En dan zie je dat uh, eigenlijk wat je verwacht... dat uh, populaire kinderen op bewust niveau uh, meer positiviteit... eigenlijk ze worden aardiger gevonden dan dat ze uh, scoren dan voor onaardig... Uh, maar op onbewust niveau zie je voor die populaire kinderen in ieder geval dat de negatieve reactie, ik heb een joystick taak gebruikt, dat gaat dan eigenlijk hoe snel je bent in je positieve reactie of je negatieve reactie. In dit geval is een negatieve reactie uh, joystick zo snel mogelijk van je wegduwen en een positieve reactie zo snel mogelijk naar je toe halen. En dat blijkt eigenlijk dat ze dus uh, wanneer een naam van een populaire klasgenoot op het scherm komt, dat ze sneller zijn om die naam weg te duwen dan naar zich toe te trekken. Uh, dat is voor populaire klas genomen. Dus maar, dat hebben ze helemaal niet door? Nee, ja, dat, dat is wel het idee achter. Dit gaat echt over... Uh, ja, we meten het dus in millisecondes, in duizendsten ja. van seconden. En de gemiddelde reactietijd is, um, ja, laat zeggen, 700 millisecondes. nog minder dan een seconde. En, en, en is dat eigenlijk echter, moet ik dat zeggen... Zegt dat eigenlijk meer over hoe ze over elkaar denken dan... Dat ze in woorden uiten. Ja, ik denk niet dat er een, een ware mening is. Of een, een, de, ja, de beste. Ik denk dat het gewoon twee verschillende dingen zijn. Die, uh, die naast elkaar kunnen bestaan. En die ook in verschillende situaties misschien meer invloed hebben op wat je doet. Uh, dus ik denk niet dat er één beter is. Of uh, belangrijker. Maar dat het gewoon twee uh, aparte dingen zijn. En maar, maar wat, wat, wat maakt dan dat je een negatieve reactie hebt op een populair iemand? Dit is Christel. Ja. Christophe van der Veren. Ja. Uh, ja, nou ja, dat, dat um, kan ik met mijn onderzoek natuurlijk niet direct zeggen. Want ik kijk vooral wat ze doen. En ik weet niet precies waarom ze het doen. Maar je zou kunnen, kunnen denken. Um, of wat ik eerder heb verteld. Wat, wat doen populaire kinderen? Die zijn ze wel, doen ze wel leuke dingen als minder leuke dingen? En um, wanneer je um, snel moet reageren... dan uh, is het misschien ja, wel zo verstandig om... Uh, met, met het meest vervelende rekening te houden. Het kan heel goed uitpakken, maar misschien uh, kan het ook heel negatief zijn. Misschien wil diegene je wel voor gek zetten, bijvoorbeeld om zelf uh, cool gevonden te worden. Nou, misschien is het maar verstandig om uh, als eerste reactie maar afstand te houden. En even zeker te weten dat, uh, dat de kust veilig is, om, uh, om het zo maar te zeggen. En um, die onbewuste um, reacties hè, van, die, uh, van kinderen op uh, um, uh, die klasgenoten, voelen die. Uh, populaire uh, kinderen dat ook? Ja, dat heb ik dus niet uh, gevraagd. Dat, dat weet ik niet. Um, ik weet dus ook nog niet in, in hoeverre dat direct een gedrag uh, beïnvloedt. Uh, dat zou ik heel graag uh, in vervolgonderzoek verder willen doen. Um, maar ja, ik kan me voorstellen, uit ander onderzoek blijkt wel... dat dat soort onbewuste reacties, dus ook je onbewuste gedrag... Uh, zou kunnen voorspellen. Dus ik kan me voorstellen dat um, gedrag waar je, waar je dan aan moet denken... is bijvoorbeeld... Uh, minder oogcontact of meer afstand houden bijvoorbeeld. Um, ik denk dat dat gedrag misschien beïnvloed kan zijn. Dus dan uh, zeg je, ik vind je leuk, maar je uh, maakt eigenlijk uh, geen oogcontact en je houdt afstand. Dus dan, ja, dat, dat botst eigenlijk een beetje met elkaar natuurlijk. Ja, het zou misschien wel wat uh, tegenstrijdige signalen kunnen zijn. Uh, dus uh, ja, dat zou uh, heel goed kunnen. En uh, waarom denk je dat er verschil is tussen wat ze bewust en onbewust van klasgenoten vinden? Ja, um, nou... Ik ben dus bij deze onderzoeksvraag eigenlijk gekomen. Omdat ik vond het wel fascinerend dat populariteit zowel die, die positieve als, als die negatieve eigenschappen heeft. Of dat het met dat gedrag is geassocieerd. En ik vond het heel um, verwonderlijk eigenlijk dat, dat je op het bewuste niveau, voornamelijk de positiviteit naar voren zag komen. Ze worden eigenlijk best wel aardig gevonden, gemeld genomen. Ik dacht, ja, God, komt dat negatieve er misschien op een ander niveau uit? En daarom ben ik eigenlijk gaan kijken van. Uh, uh, als het positieve op bewust niveau uitkomt, komt dat negatiever dan misschien op onbewust niveau uit, waar je ja um, yeah, better safe than sorry zeggen ze wel, okay. dus dat dat uh, dat dat eigenlijk uh, op het onbewust niveau misschien meer een rol speelt. Ja, want Gaat. jij hebt oh <laughs> Hetty, ja, want je had geen in jouw onderzoek heb je geen verschil gemaakt tussen populair en aardig en populair en misschien juist een beetje uh, nou ja, het, uh, het vervelende ja. jongetje van de klas, wat heel veel lef heeft, uh, maar populair is. Dus dat verschil zit er niet in. Nee, dus tussen die twee subtypes heb ik nog nee. geen onderscheid gemaakt. Het is ook soms wel lastig, omdat ik um, zowel populaire jongen als meisjes uit de klas wilde hebben. En je hebt niet altijd beide types ook in één klas zit. No. In ieder geval zeker niet in, in Nederland zijn de klassen niet super groot. En uh, bijvoorbeeld in Amerikaans onderzoek doen ze het vaak op grade-niveau. Dus echt iedereen van dezelfde jaargang. Dus daar heb je natuurlijk een veel grotere pool om uit te halen. En daar zou het veel makkelijker zijn, denk ik, om die subtypes te identificeren. Ja, maar ik verwacht dat er dan hele grote verschillen uitkomen. Ja. Ik kan me ja, goed maar... voorstellen dat je iemand die een beetje te grote mond heeft. Uh, uh... Nou, ja, dat je die misschien wel populair vindt, maar helemaal niet leuk. Ja, dat zou ik zeker wel willen bekijken. Misschien is het dat ik nu de namen van klasgenoten heb gebruikt. Dat, dat kan dan misschien in zo'n onderzoek niet. Maar misschien als je een omschrijving geeft van het type kinderen en hun gedrag... dat je dan wel die twee soorten uit elkaar zou kunnen halen. Ja. Pesten. Laten we het daar even over hebben. Hè? Want onze inleiding eh, preludeerden we er al een beetje op. Eh, dat wordt nu aangepakt door hun bewuste handelingen te corrigeren. Mm -hmm. Je ziet wat er gebeurt en er wordt wat van gezegd. Ja. Zou dat wat jij nu onderzocht hebt... zou je dat ook op een onbewuste manier... Hè, hun onbewuste gedrag, zou je dat ook aan kunnen pakken? Want pesten gaat heel subtiel. Hè. Mm -hmm. Je kan genegeerd worden of... Ja. Ja, ik, dat is wel eigenlijk waar ik na, naartoe werk. Dit is uh, best wel nieuw onderzoek. Um, nou, dit soort processen is er eigenlijk nog niet echt gekeken in deze context. Dus mijn eerste doel was om aan te tonen... Van, nou, je kunt het meten en je kunt er iets zinnigs over zeggen. Maar mijn doel zou wel zijn dat je uiteindelijk... bijvoorbeeld een, een, een antipestinterventie... dat je die zou kunnen versterken... door ook op die uh, onbewuste processen daar, uh, die proberen te veranderen bijvoorbeeld. Um, Heb je daar ideeën over hoe dat zou moeten? Ja, dat zou... Um, ja. Um, de manier waar ik zelf nu het meest aan denk... is uh, dat je die, die onbewuste associaties... Uh, bijvoorbeeld ten opzichte van iemand die niet lekker in de groep ligt... of nu misschien gepest wordt... Ja. Um, dat je ja, die, waarschijnlijk roept die negativiteit op, op een onbewust niveau En als je die associaties positiever zou kunnen maken... Um, ja, dat zou op verschillende manieren kunnen. Dat zou met um, ja, op een heel uh, wetenschappelijke manier echt een training... bijvoorbeeld met je joysticks kunnen... Um, dat je diegene altijd naar je toe moet halen. Maar het zou ook bijvoorbeeld door associatie kunnen, dat je in spelletjes... en dat die persoon in het spelletje altijd geassocieerd is met leuke dingen die in dat spelletje gebeuren... Um, dat daardoor associaties met die persoon positiever worden... en niet meer je eerste reactie op die persoon... als je dus op momenten niet heel erg nadenkt waarom je doet of wat je doet... dat dan niet meer automatisch zo vervelend wordt gedaan tegen die personen. Ik hoorde jullie eh, met, drieën met jullie drieën praten voor de uitzending. en Toen hoorde ik een van jullie zeggen... zelfs als je iemand niet leuk vindt, dan kan je jezelf opleggen om tien... Okay. aardige, leuke dingen van die persoon te zeggen. Mm -hmm. Zou je dat als docent in de klas als opdracht kunnen geven? Uh, Bedenk nou toch eens tien leuke dingen van Christel of van Tessa. Ja, ik denk dat dat zeker mee zou kunnen spelen. Het zou in ieder geval wel... Um, kin, ja, wat, wat, wat je... Ik, ja, als uh, wetenschapper zou ik toch weer de, <laughs> andere dingen bij. Literatuur zegt ook van je, je motivatie en je mogelijkheid om je gedrag te controleren zijn ook heel belangrijk. En uh, ik denk zeker dat als je de motivatie verhoogt, als je zegt nou, ik wil graag. Positieve dingen zien in iemand anders. Ik wil graag aardig zijn ja. tegen iemand. dat het zeker uh, een rol zou kunnen spelen. Maar dat is wel bewust dan? Ja, nou, dus dat, dat is eigenlijk. dan verander je niet je mening. maar dan verander je eigenlijk. welke van de twee meningen. je bewust of je onbewuste. Uh, ja, welke je het meeste van invloed laat zijn. op een situatie. Ja. Ik denk zelf. Uh, dat dat soort dingen. zo belangrijk zouden zijn. om in het onderwijs mee te nemen. Weet je wat ik dan altijd. levenskunst noem. maar nadenken over jouw eigen gedrag. En dat begint natuurlijk al bij kinderen. Mensen, ze zijn zich waarschijnlijk niet eens bewust... van hoe pijnlijk het allemaal is. Terwijl nee. als je dat bespreekbaar maakt in een klas... lijkt me dat dat heel erg kan helpen. Ja, ja het is natuurlijk uh, beperkt. Je kunt natuurlijk niet uh, elke seconde van de dag... heel nee. erg bewust zijn van wat je doet... en altijd over alles nadenken. Er is ook een, een reden waarom je zoveel automatisch doet. Dat is omdat het veel efficiënter is natuurlijk. Ja. Het kost helemaal ja. niet zoveel energie. Ja. Uh, maar ja, God, als je ziet dat het dus... Doordat automatisch wat negatief verloopt, is misschien wel uh, een goede interventie en, en, van de leerkracht. Om, en beste gebeurt te ook vaak, een beetje automatisch. Het is toch niet per se zo van die gaan we nu eens pakken. Er is waarschijnlijk ja, een soort ik, onderbuikgevoel van die, die is ja, zwak. En ja. Daar richt je je pijlen dan op. Een combinatie van factoren, denk ik. Soms worden wel bewuste keuzes gemaakt. Of bepaalde conflicten zijn misschien wel heel bewust. Maar als zeker eenmaal iemand een bepaalde positie heeft in de klas... denk ik dat het ook heel erg uit gewoonte is. oh, Dat doen ja. we altijd tegen die persoon. Dus, dus wat dat betreft denk ik dat er ook een redelijk onbewuste component in zit. Ja. En dat is volgens mij niet alleen in de klas zo. Dat is ook op de werkvloer ja. zo. Dus dat verandert ja. helaas niet. Maar, nee. maar, maar, maar, maar zie je de, jij werkt op de UvA, hè? Ja, die van Amsterdam, maar, maar zie je de, ook dat soort gedrag dat dat negeren, pesten <kwijnt> of. Nou, ik, ik werk zelf niet bij de UvA. Ik, uh, ik uh, geef daar les vanuit uh, mijn eigen bedrijf. Het is dus dus werken ja, nee. ja, ja, maar we lopen wel veel, veel verschillende werkvloeren rond. En je ziet inderdaad wel dat mensen die anders zijn... dat er hele onbewuste processen zijn. En dat er ja, ook op de werkvloer populaire teamgenoten zijn. En mensen die minder populair mm -hmm. zijn. En die, waar grapjes over worden gemaakt. En waar dan van wordt gezegd, ja, maar dat kan... Pietje of Marietje wel tegen, terwijl dan even vergeten wordt... om tegen die persoon uh, te zeggen van ik bedoel het niet zo... of even te vragen van vind je het überhaupt wel leuk? Dus ja, er wordt zeker gepest en gediscrimineerd, ook op werkvloeren. En het, is, het effect van dat pesten is eigenlijk net zo erg als bij kinderen? Ja, absoluut. Ja, er zijn ook wel hele schijnende voorbeelden van bekend hoor. Van ook mensen die, nou, die, die zelfmoord plegen omdat ze op de werkvloer uh, echt gepest worden, ja. Of mensen die, die uitvallen met, met burn-out klachten. En die gewoon zoveel angst hebben om terug te komen naar die werkvloer. Dat, dat, dat, ze, dat ze dat ook niet meer kunnen. Ja. Wat doe jij eraan, Hetty, met uh... jouw bedrijf? Nou, wij hebben uh, heel veel mensen werken bij Ormit die uh, heel bewust zijn uh, met dit soort dingen. Dus uh, dat, dat maakt het al wel heel veel makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, als iemand uh, heel slecht in zijn vel zit, ja, dan krijgt hij ook ontzettend veel uh, aandacht. Ik vind het superbelangrijk dat leiders, en wij ontwikkelen leiders, dat die daar aandacht voor hebben. Maar dan hebben. moet je dat wel zien. Dat iemand niet goed in zijn vuil zit. Ja, en er zijn manieren om het uh, gewoon ook te, te checken. Hè? Alleen al uh, vragen, gewoon erover praten, hoe, uh, hoe de sfeer is, hoe iedereen zich voelt. In al die één op één gesprekken die je hebt, hm. dat soort zaken juist bespreekbaar maken. Ja, dat vinden wij bij uh, goed leiderschap horen. Eigenlijk is er niks veranderd, hè, Hattie? Want jij was als kind dus ook al heel ja. erg begaafd. Ja, we moeten die kant op laten gaan. Ja. Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het van. Uh, Ormit is altijd wel heel erg leuk dat je ziet... Uh, dat zij ontzettend met elkaar in gesprek zijn. Ja. En um, juist door bijvoorbeeld ook feedback te geven... Hè, en een sfeer te creëren dat fouten maken mag. En dat we allemaal helemaal verschillend zijn... en op een hele andere manier werken. Maar dat dat met respect gaat... ja, dat is wel de basis van een hele goede sfeer. Ja, zou dat bij een klas ook helpen? Gewoon oh. vragen hoe voel je je? Ja. ja, ik denk dat het... Uh, ja, het is wel heel moeilijk denk ik, ook om je in te leven in een ander. Inderdaad, dat je zegt, god, die, uh, het voorbeeld dat Kirsten net gaf... oh, diegene kan daar wel tegen. Ja. Um, ik denk dat het voor kinderen ook best lastig is... om zich in te leven in wat een ander voelt. Um, ja, het zijn natuurlijk wel heel goede interventies. En ik denk dat als je um, ja, in ieder geval met als groep daar in ieder geval bewust van bent... en ook bewust bent dat je met z'n allen verantwoordelijk bent... dat je allemaal een rol hebt... Uh, in wat er gebeurt in de klas, dat dat uh, ja. belangrijk is. Ik geef zelf les, één dag. Onder andere een 4 vwo. Er zit één jongen in, die heeft Marokkaanse ouders. Hij lijkt eigenlijk wel populair. Maar toch altijd grapjes over zijn Marokkaanse afkomst. Hè? Dus uh, als er eens iets zoeken is, nou, dan gaan we even bij hem vragen. En hij moet er altijd wel op lachen. Maar dan vraag ik wel eens, hoe vind je dat? Hij zegt, u doet me niks. Maar ik... op de duur denk ik dat dat toch vervelend is voor hem. Ja, ik kom, ja, er zitten natuurlijk wel heel grote verschillen tussen, tussen plagen en pesten natuurlijk. Nou ja, dit is, dit is plagen, maar als het nou systematisch plagen is, ja. is het dan nog leuk? Ik denk dat dat per kind heel erg verschilt. Um, dat het dat de, de ene kind zich dat heel erg aantrekt en het andere kind het inderdaad veel beter van zich af kan laten glijden. Dus... Uh, maar ja, het is wel goed om je daarvan bewust te zijn. En het feit dat je het dan al een keertje vraagt... van, goh, wat vind je er nou van? Mm -hmm. Dat, dat is niet, geeft in ieder geval een opening om erover te praten... mocht diegene ermee zitten. Ja, ik wil er ook niet te veel aandacht aan geven. <laughs> want dan denk ik, dan wordt het zo'n punt, weet je wel. Dan... dan, ja. dan, uh, dan uh, ik hoop maar dat dat een keer verdwijnt. We zijn aangekomen bij een ander punt. De muziek. Ja, die hebben we aangekomen. Er zitten er drie. Uh, en dame en twee heren. Um, samen heten ze Ghosts. En ze gaan voor ons uh, een nummer spelen. Mary Had A Little Band. Andersom. Oh, sorry. De <laughs> sorry. band heet Mary Had A Little Band. Oké, okay, en het nummer dat jullie gaan spelen heet Ghosts. Yes. Nou, take it away. Stronger than I am, much stronger than I am. This thing that I have, I try to suppress this every time it hits the surface. But leading it's leading it so now. I live within me now. It acts alone. It's immune, immune as if it's immune to every other thought than its own, its grown. We luisterden naar Mary Had A Little Band. En euh, Mary is natuurlijk Marianne Ollenburg, denk ik zelf maar. De zangeres <właściweil> werd begeleid op gitaar door Tobias Kerkhoven. En door een drummer, maar die kwam zo laat binnen... dat we geen tijd meer hadden om elkaar eh, te leren kennen. Wat is je naam? Otto. Otto, op drums. En, uh, <hazie> dit is Tot 7 uur, Pavlov. In Pavlov praten we vandaag met psychologe Tessa Lansu... met arbeidspsychologe, of dan moet ik eigenlijk zeggen... organisatieadviseur Christel van de Ven... en met Hetty van E., directeur van Ormit... een bedrijf dat bij een onderzoek... als een van de populairste bedrijven voor werknemers uit de bus kwam. Hetty, uh, in wat voor bedrijf geef jij leiding? Ormit is uh, uh, leiderschapsontwikkeling en uh, talentontwikkeling. Dat is onze core business. Dus uh, dat is bij bedrijven. Hè. Dus wij helpen uh, leiders te ontwikkelen of leiderschap te ontwikkelen bij organisaties. En wij ontwikkelen jonge mensen uh, tot leiders van de toekomst. En uh, wat is er zo bijzonder aan jouw bedrijf? Dat mensen daar zo positief op reageren. Uh, ja, dan ben ik toch wel heel trots om te zeggen, wel heel veel. En we zijn het ook niet zomaar geworden, want het is een hele bewuste keuze geweest. Ik denk nu al tien jaar geleden dat wij zeiden van nou, als je leiderschapsontwikkeling doet, dan moet je dat natuurlijk zelf ook heel goed doen. Dus we willen gewoon van Ormit het beste en het leukste en het succesvolste bedrijf maken. Was dat jouw initiatief? Uh, nou, ik denk wel dat ik daar wel uh, een grote rol in heb gehad. Ja. Want ik had bij heel veel bedrijven gewerkt... en heel duidelijk zelf gevoeld wanneer je ook gelukkig bent in je werk. En uh, als je gelukkig bent in je werk, als je je bevlogen voelt dan merk je dat je op een hele leuke manier samenwerkt... en dat de resultaten eigenlijk vanzelf komen. En hoe zorg je er dan voor dat dat bedrijf het leukste uh, is om voor te werken? Nou, Ik kan me nog herinneren, toen we daarmee begonnen, dat, uh, dat het lang niet makkelijk was. Want wat we, wat we doen, we hebben er eigenlijk een hele simpele manier voor. Wij vragen aan alle betrokkenen, we noemen dat stakeholders... dus of het nou je klanten zijn, of de medewerkers, of zelfs leveranciers. Uh, iedereen die betrokken is bij Ormit, dan vragen we aan wat vind je dat we goed doen dat gaan we koesteren dat houden we vast en wat vind je dat we nog beter kunnen doen en dat gaan we verbeteren en één voor één. we pakken alles bij de kop zo so simpel zo so simpel is het alleen het duurt wel lang en je moet het wel heel goed iedere keer blijven doen maar uh... De werknemers zijn heel erg positief. Maar zijn die dan positief omdat jullie dat elke dag weer vragen? Of wat, nee, waar wat, zijn ze zo nee, positief over? Oh, zeker over? niet. Want ik denk dat ze het eerder vervelend vinden dat weer die <laughs> vraag komt. Van ja, dat heb ik nou al. God, dat doe je ieder kwartaal. <laughs> uh, maar waar ze positief over zijn is dat we uh, inderdaad zaken verbeteren. Dat we heel goed luisteren. Dat we in dialoog zijn. En uh, in onze visie is iedereen onderdeel van het succes. En dat maakt dat je op een hele andere manier uh, met elkaar samenwerkt. Je motiveert ze. Ja, maar het is niet alleen een kwestie van motiveren. Het is in feite iedereen betrekken bij uh, je bedrijf. Ik denk dat dit ook echt uh, bij veel bedrijven waar dit zo werkt... Het is gewoon echt de nieuwe toekomst. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Hoe hou je ze betrokken bij je bedrijf? Nou, misschien, misschien hebben we het over leiderschap. Hè, maar is leiderschap al een voorbeeld van uh, weinig hiërarchie creëren? Maar als je goed leiderschap geeft, en dat is waar de ormitters dan voor ontwikkeld worden... dan ben je heel erg bezig om na te denken, hoe haal ik het beste uit mezelf? Of hoe zorg ik dat ik mensen enthousiasmeer of motiveer? Hoe krijg ik iedereen uh, verbonden met elkaar of uh, binnen het bedrijf? Nou, en door daar zo bewust mee bezig te zijn, zie je dat je op een hele andere manier samenwerkt. Maar, maar wees eens concreet, hoe doe je dat dan? En wat wil je nu concreet weten? Hoe, nou ja, hoe, dan... hoe maak je de werknemer naar de zin? Nou, Het is niet alleen een kwestie van naar de zin maken. Ik denk zelfs dat het dus, als het gaat over grote tevredenheid... dat het meer het bewust maken is van dat je allemaal onderdeel van het succes bent. Dus dat je allemaal zo je bedrijf verbetert. En dat gaat over communicatie, dat gaat over feedback geven aan elkaar. Dus die betrokkenheid die wordt heel erg groot. Maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel daardoor. En je ziet, we hadden ook een speciale prijs het afgelopen jaar... van het bedrijf met de meest bevlogen medewerkers. Ja, en die die bevlogen. Ja, hartstikke leuk, we <laughs> hebben heel veel prijzen gehad dit jaar. Maar het, uh, het komt een beetje bij elkaar. Je ziet gewoon dat als iedereen bevlogen is, dan wordt er extra gewerkt. Dan zie je dat mensen uh, optimistisch zijn. Dan zie je dat mensen gewoon hele goede dingen doen. Ja, en dat, heeft zijn, dat, dat is nu een soort. Weet je, het was een spiraal naar boven en nu zit je in die sfeer dat dat gewoon heel goed gaat. Je zei iets opmerkelijks net. Je zei: uh, Het gaat er niet zozeer om, om hen naar de zin te maken waarom legde je daar even de nadruk op... dat het dat niet in de eerste plaats is... Nou, omdat ik dat, uh, uh, in mijn visie is het gewoon heel erg belangrijk dat het daar niet om gaat. Dat je bewust moet worden van het feit dat je met z'n allen een bedrijf succesvol wil maken. En, uh, dus niet dit... altijd gemakkelijk zijn voor elkaar? Nee, helemaal niet. En ook niet bijvoorbeeld, uh, ik, ik vond het ook heel mooi in dit onderzoek, er waren twee onderzoeken eigenlijk. Mag ik ging... even iets van zeggen van ja. het onderzoek, want anders uh, is dat onaardig. We ja. hebben gezegd, het stond in de NRC andersblad, maar het is uitgevoerd door het bureau uh, Setters Action van uh, Mirjam. Baars, ja, precies. Die aan de Universiteit van Tilburg ook werkt. Ja. Ja. En zij heeft, uh, zij heeft eigenlijk uh, heel vooruitstrevend gedacht... we gaan weer op een andere manier meten uh, hoe bedrijven succesvol zijn... en hoe, uh, hoe je een beste werkgever kan worden. En heeft daartoe uh, bedacht dat je verschillende onderzoeken moest hebben. Eén, beste arbeidsvoorwaarden. Tweede, uh, beste medewerkerstevredenheid. En dat samen maakt beste werkgevers... Nou, en ik vond het wel uh, opvallend dat wij niet op de lijst voorkomen van uh, bedrijf wat het meeste betaalt. Doe, daar zullen de ormuters echt niet blij mee zijn. Want dat is leuk natuurlijk als je dat <lacht> ook doet. Uh, nou, dat komt echt nog een keer. Maar goed, dat doen wij nu niet. En uh, wij zijn wel het bedrijf waar de mensen het meeste tevreden zijn. En komen daarmee op die derde plaats van beste werkgevers. Nou, dat vind ik opvallend leuk. Dus geld is helemaal niet zo belangrijk voor jullie. Nou ja, natuurlijk. Je moet natuurlijk niet. Uh, je moet wel marktconform betalen. Maar ik denk dat de nieuwe status die eraan komt, niet zozeer is heb ik het hoogste salaris... of rij ik in de duurste auto, maar veel meer... kan ik mezelf ontwikkelen bij een bedrijf... Uh, en heb ik leuke collega's, ben ik gelukkig op mijn werk. Ja. Daar geloof ik in. Uh, Christel, uh, jij bemoeit je met organisaties. Je bent psycholoog. Ook niet eens, eigenlijk, geloof nee. ik hè? Je bent? Nee, ik ben afgestudeerd als beleids- en organisatiewetenschapper. Okay. en ik doe nu promotieonderzoek bij de vakgroep Arbeidspsychologie. Arbeid, dus een beetje van alles paar keer is het woord jou gevallen: motivatie. Ja. Wat, wat is dat voor een, iemand die bij een bedrijf gaat werken? Wat is motivatie dan voor hem? Ja, Motivatie is eigenlijk de wens om een taak uit te voeren. En, uh, en die taak ook uit te kunnen voeren. En het ook vol te houden op het moment dat het moeilijk is. Uh, en dus ook te willen doorzetten. En uiteindelijk tot prestaties te komen. Dat is eigenlijk uh, wat motivatie betekent. En Motivatie kun je als organisatie deels beïnvloeden. Maar zit ook heel veel in mensen zelf. Dus ja. het heeft ook te maken met wat aangeboren eigenschappen. Van hoe motiveer jij jezelf? Ben je bijvoorbeeld iemand die altijd heel erg wil leren? Nou, uh, Dat zijn mensen die... die die, die, die langer vasthouden op het moment dat het lastig wordt. Of ben je iemand die bijvoorbeeld heel graag de beste wil zijn... en vooral in competitie zichzelf motiveert. Mm -hmm. Dus uh, er zijn verschillende Ja, ja We net, uh, hoe heet die van EE met haar bedrijf Ormit, uh, mensen motiveert. En er werd even gezegd, salaris is niet eens meer het belangrijkste. Wat, wat, onder, wat kom jij tegen? Wat vinden zij, mensen die jij dus ontmoet in bedrijven... wat vinden zij het belangrijkste ja. dan? Nou, er wordt wel vaak gezegd, geld maakt niet gelukkig. En dat klopt op zekere uh, punten ook, uh, ook wel. Want geld maakt inderdaad niet uh, uh, mensen super gelukkig. Maar het is wel zo dat als je geen geld hebt, dat je ongelukkig bent. Dus er is een Amerikaans onderzoek en daar hebben ze gekeken... wat is nu het omslagpunt, wanneer ben je nog eigenlijk blij... en word je gelukkiger als je een salarisverhoging krijgt... en wanneer is dat effect ja, maar... eigenlijk weg? En dat ligt zo rond de 70.000 dollar. Dat is ongeveer 50.000 euro. Euro. Ja, dus ja, dan in die ja, ja, zin. Ja, <laughs> nee. maar, ja, maar dan je word je toch dan. al flink betaald. Absoluut. En, en, en dat is niet het, het, het standaard bedrag wat Ormit betaalt. Nee. Nee, en ik, maar ik ben het wel met je eens dat het gaat. Je moet natuurlijk... Het was al de piramide van Maslow waar we dat al leerden. Er moet natuurlijk wel al iets zijn waardoor je... Ja, een heeft een basis... soort behoefte hier, ja. hier gemaakt. Ja, ja, ja. En, ja. en die basis die moet gewoon goed zijn. Maar het grote verschil om bevlogen medewerkers te krijgen... dat doe je niet met salaris. Dat nee. doe je met heel andere. Nee, de maar, relatie tussen geld en geluk is ook heel erg zwak eigenlijk. Maar als je dan boven die, die 70.000 dollar zit... Wat, ja. wat gaat er dan dan tellen? Ja, nou ook onder die 70.000. Dollar hoor. Want, want ja. geld is maar één ding waardoor je ja. mensen kan motiveren. Ook onder die 70.000 dollar. Ja, wat mensen belangrijk vinden is inderdaad dat ze... Uh, dat noemde hij al, dat ze autonomie hebben in hun werk. Dus ja. dat, ze, dat ze een zekere mate van vrijheid hebben om bijvoorbeeld te beslissen... wat ze gaan doen of hoe ze bepaalde taken gaan aanpakken... en hoe ze hun werk regelen. En wanneer? Wanneer ook. Uh, wat mensen ook belangrijk vinden is werksfeer. Dat wordt ja. ook heel vaak genoemd. Uh, en ook bij mensen die minder verdienen. Hè. Dus ik heb een heel prettig team, dat vind ik heel erg belangrijk. Wat mensen ook heel erg belangrijk vinden... is dat ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze rechtvaardig behandeld worden. Dus dat ze niet minder krijgen dan een ander... maar dat ze ook gelijke kansen krijgen op de werkvloer. Dat er met respect uh, wordt omgegaan. En wat mensen heel erg belangrijk vinden... is een goed gesprek met hun leidinggevende ja. over... Ja, wat is voor mij belangrijk? Wat drijft mij nu? Wat heb ik nodig? Waar loop ik tegenaan? Ja. Um, dus dat die ze serieus genomen worden. Ja, ze willen ze... gezien zijn. En ik geloof serieus ook nog wel dat het ja. trots zijn is. Hè? Trots zijn op wat je doet. Dus trots zijn op het bedrijf. En een bepaalde zingeving ook voelen. Dat zijn echt allemaal dingen die daar nog bij komen. Nou, ja. Waarom bedrijven we daar eigenlijk niet zoveel mee? Want ik, ik zit bij alles te knikken. En ik denk dat dat voor, eigenlijk voor iedereen geldt. Het is natuurlijk gewoon een wensenlijstje. Ja. Uh, maar... Er zijn toch heel veel bedrijven um, waarbij het wel gaat alleen om scores uh, of individuele scores van. Ja, maar er van gaat zoveel veranderen de komende tijd. En ik, heb, ik ben daar eigenlijk ook heel optimistisch en positief over. Want je ziet dat we niet anders kunnen dan veranderen in de wereld. Er komt een wat McKinsey heeft genoemd een war for talent aan. Er komt straks door de vergrijzing en door de ontgroening... te weinig mensen van de universiteit, maar gewoon te weinig uh, goede medewerkers, komt er een behoefte aan. Goeie mensen, talent, in organisaties. Talent, ja, het is dat. een vervelend woord, hè, maar het ja. is in ieder geval er is een krapte. En je zal zien dat bedrijven straks alleen het verschil kunnen maken... als zij de juiste mensen aan zich kunnen, kunnen binden. Dus het gaat niet alleen om hoe haal je ze binnen... Uh, maar het gaat dan ook om hoe ontwikkel ik ze... en hoe kan ik ze binden aan mijn organisatie. En dat dat gaat de komende jaren gewoon heel groot, een heel groot issue worden. En het was in Davos het afgelopen jaar al uh, dat er gezegd werd... Uh, het uh, kapitalisme, dat gaat failliet. En het gaat om talent of talentisme werd het genoemd. Ja, en daar geloof ik echt in. Je zal zien dat bedrijven straks echt uh, bewust worden... dat ze dit moeten gaan doen. Want ik las in uh, het overzicht in NRC um, de bedragen... Ja. Hè, die een bedrijf uitgeeft aan opleiding, aan cursussen en weet ja. ik veel. Um, hoe belangrijk is dat, Christel? Nou, opleiding en ontwikkeling is heel erg belangrijk. is ook echt heel erg belangrijk. Niet alleen in die war for talent, uh, wat inderdaad een vervelend woord is. Want die gaat vaak ook om hoe krijg ik jonge mensen binnen mijn organisatie. Maar wat net zo belangrijk is, is dat mensen die allemaal langer moeten doorwerken... dat die zich blijvend ontwikkelen en een leven lang leren. Ja. En uh, opleidingsbudgetten zegt natuurlijk zeker wat over de inspanningen... die bedrijven plegen om hun mensen te ontwikkelen. Maar je ontwikkelt je niet... Alleen maar door bijvoorbeeld naar een cursus te gaan. Kijk, je ontwikkelt je ook door je kennis over te dragen aan je collega's. Of door uh, is van uh, uh, een tijdje van, van afdeling te wisselen. Ja, bedrijfscultuur of, uh, hè? is hartstikke uh, ja. belangrijk. Het Want, voorbeeldgedrag. Was dat bij ja. jullie bedrijf dat, uh, dat jullie ook een manager hebben die juist <lacht> de, nou ja, het personeel zeg maar begeleidt in hun ontwikkeling van talent, of ja. is het een ander bedrijf? Maar in ieder geval... Dat, nou, wij dat... hebben, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar iedereen die krijgt een coach. En uh, soms zeggen bedrijven, is dat niet een modewoord... Nou, voor jonge mensen is het zeker geen modewoord. Maar die woord voor talent is niet alleen voor jonge mensen. Die woord voor talent is ook het talent juist behouden wat ouder is. En uh, mensen die ouder zijn in een andere rol krijgen... en in hun kracht krijgen, dat is hartstikke fijn als dat ook begeleid wordt. Maar geldt dit eigenlijk allemaal alleen voor, voor hoogopgeleiden... of ook voor nee, bouwvakkers bijvoorbeeld? voor iedereen. Weet je, en als je succesvol bent als bedrijf... dan gaat het ook om dat je echt iedereen bewust maakt... van het feit dat je onderdeel bent van dat succes. Heb je, heb je niet eens dat je ergens bij een bedrijf komt... heb je een afspraak met iemand... en dan word je ontvangen door de receptie... en die zit er zachtreinig te kijken. Of een secretaresse die dat niet goed doet. Dan heb je toch geen lekker beeld van dat bedrijf. Nee. En wij hebben het idee dat iedereen in een organisatie... zijn steentje bijdraagt tot succes. En Christel, waar, waar komt die houding vandaan? Dat we daar nu zo, ons zo bewust aan het worden zijn. Dat het niet alleen maar om geld en een grote auto gaat... maar om de ontplooiing van ons. Hè? Dat we bij die top van die piramide van Maslow... Ja, nou ik denk dat dat een van de dingen is, hè, want er wordt, is ook onderzoek gedaan naar de verschillen in generaties. En dan zie je dus dat de jongere generatie inderdaad andere werkwaarden heeft. Dus dat de jongere generatie ja, die, die zitten al vrij hoog in die piramide van Maslow. Dus die hebben al erkenning. Die, die worden door hun ouders al gezien. Die hebben al, die, die hebben al ja, een leven van rijkdom eigenlijk gekend. Dus die zitten heel erg op ontwikkeling. Dus ik denk dat dat zeker die nieuwe instroom maakt dat ook de rest van zo'n organisatie gaat bewegen. Ik denk dat ook de crisis. Uh, um, en alles wat we hebben gezien, de, eigenlijk de ja. negatieve kanten van het kapitalisme, ja. maakt ook dat mensen zich bewuster gaan worden van... Ja, is eigenlijk de Angelsaksische manier van het aansturen van bedrijven... is dat nou de beste manier? Dat is een manier die heel veel waarde aan, aan aandeelhouders toevoegt. uit wat voor manier het dan is. Ja, de Angelsaksische manier van aansturen... die is voornamelijk gericht op, op resultaten... en dus op het creëren van aandeelhouderswaarde. En daartegenover uh, zie je nu steeds meer de Rijnlandse managementfilosofie. En die gaat meer over... De, de, dat is meer een stakeholdersfilosofie. Dus dat gaat niet alleen over aandeelhouders... maar dat gaat erom dat je goed moet zijn voor je Medewerkers en voor je leveranciers en voor uh, de burger. We leven in de nog buurt, steeds, natuurlijk in een, in een kapitalistische maatschappij. Je zit daar dan toch niet achter? Want als je dat bent, dan wordt de winst uiteindelijk groter. Mm. Ja, je bedoelt nou, ja. als je waardecreatie op heel veel punten hebt... Ja. dat je dat uiteindelijk alleen maar doet voor de winst. Ja, maar ik denk dat als je een bedrijf zou voeren en het maakt geen winst... dan doe je het ook niet goed. Hè? Iedereen die kwaliteit wil leveren, wil winst. Het gaat er alleen om dat je zegt... Joh, het gaat om waardecreatie op meerdere fronten. En je neemt soms ook genoegen met minder winst. Dat is, dat is wat erachter zit. Nou ja, zitten ik er heb hier... wel het idee dat sommige bedrijven uh, dat, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen doen als een soort van window dressing, Maar dat er steeds meer organisaties komen die echt merken dat, dat je winst op meerdere fronten kunt behalen. Ja. Ja. Tessa Alansu zit hier aan tafel ook nog steeds. Jij, bent, uh, <lacht> Jij behoort eigenlijk tot die nieuwe generatie, hè? Ja. ja, die generatie I wordt het genoemd, geloof ik. Ja. Ja. En wat, wat zie jij uh, uh, om je heen? Uh, wat vinden jouw leeftijdsgenoten eigenlijk uh, belangrijk aan een baan? Ja, ja, wat misschien wel een groot verschil is... waarom ik me ook vrij stil heb gehouden, denk ik... is dat, dat bedrijfsleven of een meer publieke sector... misschien toch wat andere dingen, bijvoorbeeld dat gezamenlijk succes. Dat, dat is wat moeilijker, denk ik, uh, ja, als een bedrijf bijvoorbeeld winst maakt... of we hebben een grote opdracht als, als geheel afgerond. Uh, maar ik denk, ja... Bij het werk wat ik doe, dus dat onderzoek doen en ook met lesgeven, dat um, ja, er is gewoon al veel meer plek, denk ik, voor je eigen motivatie, voor je passie. Ik denk dat het eigenlijk bijna al mijn medewerkers, al mijn, mijn collega's, die hebben dat ook. Die zijn echt intrinsiek gemotiveerd, zoals dat dan heet. Die vinden het echt leuk om te doen. En die, ja, de, ja, ik denk dat dat wel gewoon uh, een belangrijke voorwaarde is. En word jij ook zo aangestuurd? Um, ja, nou ja, ik denk het wordt wel een, uh, gezien en gewaardeerd uh, als je... Gestimuleerd uh, ook. Ja, nou ja, ik, ja dat, dat, dat uh, wij hebben best veel autonomie. Je, je kan heel goed zelf inrichten wat je, wat je doet met je tijd. Ik, bijvoorbeeld als je een promotieonderzoek doet, heb je vier jaar om dat te doen. En dat is, ja, eigenlijk het enige wat vaststaat is dat er aan het eind van die vier jaar een proefschrift moet zijn. Maar voor de rest... Uh, heb ik er ook best veel vrijheid in gehad om dat te ontwikkelen. En ook vrijheid gekregen, misschien soms ook genomen. En dat, dat werkt wel heel motiverend. En als dat kan, ook zeker in een bedrijf, als je daar ruimte voor maakt... ik denk dat dat inderdaad voor mensen van mijn generatie... dat, dat die, zeker als ze gepassioneerd zijn voor iets... als dat ontbreekt, dan kun je ze denk ik heel veel vrijheid geven... maar ze geen Drive is, dan gebeurt er niks. Maar als die drive er wel is, dan denk je dat dat een hele goede voorwaarde is om tot hele mooie dingen te komen. Maar wordt er ook wel eens van, van bovenaf dan ook aan jou gevraagd: van goh, uh, ben je wel gelukkig met wat je aan het doen bent? Of... Um, ja, nou ik denk dat heel. Nou, misschien ben ik dat, maar of komt ik denk dat heel dat... erg uit jezelf. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zichzelf ook gewoon afvragen. Misschien, ik weet niet of dat uniek is voor deze generatie. Of nee, gewoon... dat, dat, dat, je ziet nu wel dat de jongere generatie wat meer aan het begin van hun werkende carrière al vragen hebben over, over ontwikkeling. Maar het is absoluut een wens die bij iedereen leeft hoor. Want ja. uh, uh, jong en oud wil Maar nu lijkt er meer ruimte voor te zijn. Ja, er lijkt wat meer ruimte voor te zijn. Ondanks absoluut. de crisis. En de ja, bewustwording. Of, dat... of dankzij de crisis. Ik zou bijna zeggen, dankzij bij de crisis. Ja. ja. Een soort bewustwording dat het niet anders kan als je succesvol wil zijn als bedrijf, dat je daar aandacht voor hebt. <tie> ja, dat, zie, dat herken ik echt. Goed. Uh, wij eindigen de ene laatste uitzending van Pavlov dit <tie> jaar. Optimistisch. Nou. Dat is geweldig. <tie> en dat is heel mooi, want volgende week uh, zaterdag zijn we er weer en dan gaan we het hebben over hoop. Goed, <tie> tot zover dus uh, Pavlov voor vandaag. Met dank aan Hetty van E, Christel van de Ven en Tessa Lansu. Luisteraar, als je wilt reageren, doe dat dan eventjes. Stuur ons een mail. Pavlovradio.ntr.nl Straks is er langs de lijn. En zoals gezegd, wij zijn er volgende week weer. Fijne avond, heel graag. Tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, ik doe niks. Ik ben van vroege vogels.